Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Bijna een derde van alle vluchtelingen in Nederland leeft onder de armoedegrens... ...heeft het CBS berekend in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland. Zo'n 10% van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond heeft een modaal inkomen of meer... ...dus boven de 30.000 euro. Onder autochtonen is dat bijna 50%. Volgens Vluchtelingenwerk zijn veel vluchtelingen de eerste jaren in Nederland aangewezen op bijstand of laagbetaald werk...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 De Nikkei-indexen in Japan is in navolging van de Europese beurzen en Wall Street met verlies gesloten. We leverden de Nikkei veel minder in dan de Dow Jones-index en de AIX-gidsre. Hij eindigde 0,6% lager. De beurs van Hongkong staat kort voor sluiting ongeveer een procent in het rood. De Aziatische beurzen waren stuk voor stuk met grotere verliezen geopend... na de slechte cijfers op Wall Street.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 Het weer, alleen in het noorden regen, vanochtend in het Zuidoosten zonnige periode. Later op de dag vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden op de Wadden en 24 in Limburg. Dit was het... ...de van de ANWB. Er staat een korte file op taal 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp, 2 kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort. En zomerhit. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. I want it. Het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort, Goedemorgen Zandvoort, uh, aangeschoven, een heleboel mensen aan tafel. Jerry Kramer, Nico Stammer, Hanneke Mel van de Strandvereniging en dat gaat over een brief. Geacht college op het Zandvoortstrand wordt duidelijk kwaliteitsslag gemaakt, maar enzovoort enzovoort. Ik ga hem niet voorlezen, want het is een brief aan het college die door jou geschreven is, Nico. Kan je hem in het kort samenvatten? Nou, waar het, waar het op neerkomt, dat, uh, dat is dat het... Uh, ja, perfect. Laat, laat, ik, laat ik zo beginnen. Zo begin ik ook in mijn brief. Er zijn heel veel ontwikkelingen op het strand. En die ontwikkelingen die, die vind ik fantastisch. Er uh, worden steeds meer mogelijkheden gecreëerd. De, de, de gemeenteraad heeft zich ook hard gemaakt voor, voor uitbreiding van allerlei de, toepassingen van, van uh, oppervlakte en dergelijke. Maar wat je, wat je nu ziet... Dat is, en dat is, die, die, die klacht hoor ik ook van, vanuit, vanuit het dorp eh, dat zich langzamer zeker eh, winkeltjes gaan vormen in, eh, binnen de, de, de strandpaviljoens eh, en eh, dat is datgene waar ik toch zeker mijn vraagtekens bij, eh, bij zet en, en wat voor winkeltjes bij, bedoel je dan? nou ja je ziet eh, uiteraard de sieraden, zonnebrillen en zonbrandmiddelen dat was al, was al toegestaan oh. dat zijn dan de strand gerelateerde. Ja. Maar tegenwoordig zie je ook steeds meer kleding en dergelijke. Mm -hmm. En ik, ik, ik heb ook gehoord van, van een ondernemer uit het dorp die heeft in, in, in, in de collectie, in de winkel, heeft die zaken hangen die ook op het strand eh, te kopen aangeboden ja. worden tegen nou ja, bijna prijzen En dat is natuurlijk een vorm van valse concurrentie. Dat moet, dat moet je gewoon niet willen. En het verbaast me ook een beetje dat, dat uh, ja, die ontwikkeling zich voordoet uh, op het strand. Omdat met name ook de, de de strandpacht dus. Als de dood zijn voor valse concurrentie. Mm -hmm. Ik breng me even in de herinnering de, de, de commotie die ontstond toen de, de raad op een gegeven moment de zeilvereniging een jaar rond de, de gebouw wilde, wilde toestaan. Omdat men toen ook bang was voor het ontwikkelen van uh, ja. horeca. Oké, okay, de, de brief is geschreven. Ja. Je hebt nog geen antwoord neem ik aan. Ik heb een, nou, een half antwoord. Uh, een half antwoord? Ik, ik heb uh, telefonisch, want ik heb een aantal weken geleden, het was een, ik geloof ik de bijna laatste raadsvergadering gevraagd waar, waar het antwoord mee Van want de brief is in mei, meen ik al gestuurd. Uh, ik heb een medewerker van de gemeente gesproken. En die zei dat, uh, voor wat betreft uh, Noord. Uh, de zaak in kaart was gebracht. En dat daar inderdaad een aantal zaken geconstateerd mm -hmm. waren. die, die uh, ja, goed die nader bekeken moeten worden. Waar een bericht op gehandhaafd gaat worden. Uh, Zuid was uh, nog niet gedaan. Uh, ik heb toen gezegd: Nou ja, wacht er maar even met het, het officiële antwoord. Totdat ook gedaan is. Wat een half uh, antwoord heb ik, uh, nee. heb ik weinig aan. Desalniettemin heb ik toch een. Een, is er toch een schriftelijke reactie uh, geweest, waarin uh, eigenlijk staat dat men de zaak uh, heel nauwkeurig gaat bestuderen om te kijken uh, wat nou precies wel en wat nou misschien, okay, precies wordt, niet mag op het strand. het strand is dus eerst bestudeerd en uh, uiteindelijk komt daar wel een, een, een antwoord op naar jullie toe, Hanneke uh, yeah. Mel, voorzitter van de strandpachtersvereniging en zelf strand en Ja. Hoe reageer je erop als je dat leest? Nou, ik vond ik, ik heb met verbazing de brief gelezen. Toen dacht ik al van waar bemoeit men zich mee? Het is een hele logische gang van zaken dat, dat bedrijven zich ontwikkelen. De branche bij de fantasies is vrijgegeven, daar ontwikkelt zich van alles. Bij de strandpachters is het vrijgegeven. Ik denk alleen dat je meer zou moeten samenwerken. Je zou vanuit het centrum zouden ze hun dependance zeg maar, in, het, in een strandpavillon kunnen neerzetten. Daar, je kan ook kijken naar de mogelijkheden die het biedt. Het is natuurlijk heel logisch. Elke badplaats die je ziet waar uh, bedrijven op het strand zijn, vind je ook strandgerelateerde producten die te koop zijn. Dus het is een hele logische manier. In, in, in hoeverre uh, vind jij dingen strandgerelateerd? Want, uh, Ik vind kleding ook strandgerelateerd. Je gaat... Uh, ...hier voor uh, dit middengebied... Uh, ...dan ga je niet in je blootje liggen... ...dan lig je ook met kleding... ...dus uh, ja. ik vind het ook strandgerelateerd... ...en ik denk dat je... ...tuurlijk als er hele winkels komen... ...als er ketens op het strand komen... ...daar moet je voor oppassen... Want ...dat moet je niet willen... Nou, ...maar... Ik geef, maar ik ...geef ik één spot... <coughs> ...er is een wijnwinkel op het strand... ...er is een wijnwinkel op het strand... ...er wordt wijn verkocht op het strand ja... ja. ...een aparte wijnwinkel... ...vind je dat dan geen uh, uh, concurrentie met... ...van gewoon bijvoorbeeld... Nou, ik denk... Oh, dat ding staat namelijk helemaal apart. En je kan daar wijnproeven en wijn kopen. Dus eigenlijk... Ja, maar dat, dat binnen... Nou, vind ik wel. Want je hebt als strandtent heb je ook uh, soms wijnproeverijen. En dat mensen een fles wijn kunnen kopen. Je moet kijken of het niet te groot wordt. Mm -hmm. Maar wat is te groot? Ja, maar ik, ik heb zo'n... Zo als ik dit allemaal hoor, dan, dan gaat dat echt kriebelen. Hè? Want die enorme expansiedrift die er is, die er is op het strand. <coughs> ik vraag me af... Dat, dat gaat op een gegeven moment de spuigaten uitlopen. Nee, dat denk ik niet. Je hebt, nee, je, je begint een strandtent... Dat is in eerste instantie is dat een horecagelegenheid. Zo is, het, zo is het ooit begonnen. En dat ga je ook voortzetten. En ik begrijp best dat, dat, je, dat je alle zeilen moet bijzetten. Omdat je een seizoens, seizoensbedrijf bent. Maar dat je daarom ook allerlei andere zaken naar binnen gaat trekken. En je gaat, je gaat ja, profiteren is... als, als, als een winkel. Als detailhandel. Dat, dat, dat slaat nou, helemaal Nou, Je gaat niet hier als detailhandel. Want de hoofd, je, hoofd, uh, je, hebt, je hebt... activiteit is nog altijd het strand. Spreken dat we om zijn beurt praten. Ja, maar goed, ik ga, ja. Uh, je, je hakt erop in omdat uh, uh, um, um, um, je uh, natuurlijk achter die buurt staat. De verdediging zit hier tegenover, die moet je natuurlijk ook een kans geven. Uh, Laten uh, we Jerry ook even de, ik, de, ik wou even naar, naar de andere ja. partij gaan. <laughs> <laughs> Jerry, uh, Jerry Kramer van de VW zit het hier uh, te aanschouwen. Uh, je hoort dus duidelijk twee partijen. De een komt op voor de valse concurrentie en de ander zegt het is mijn strandtent en ik verkoop liefst alles wat gerelateerd is. Dat zijn de meningen. Jerry? Ja, waar het ook in, in mijn geval in hoofdzaak om gaat is kijken of het wel of niet mag. En, en, wij, mag hebben een niet? wij hebben een bestemmingsplan vastgesteld en daar ben ik met Nico eens. Het is, primair is het een strandpaviljoen, wat horeca is. Maar en kijk, PvdA uh, heeft nu geconstateerd dat er bij een aantal zaken uh, extra dingen worden verkocht, zoals kleding, ja. uh, hoorn, wijn, allemaal dergelijke. Ik heb het ook wel bij een aantal gezien, maar ja, ik vind het allemaal nog kleinschalig dat ik denk, nou, is het dan echt een winkel of is het... Als je dat dan zo brengt, Jerry, uh, waar leg je dan de grens strandgerelateerd? Want uh, Anneke zegt, uh, een strandjurkje is strandgerelateerd, heb je ze nog gelijk in ook. Maar hoe, hoe ver moet je dat dan en, en waar ga je dat bepalen? Waar, waar is die grens? Ja, maar goed, dat, dat blijkt dus weer dat, dat de gemeenteraad dus een bestemmingsplan heeft vastgesteld, ja? dus wat dus boterzacht is. Want ja. als je dus hier leest, uh, zoals er staat dan ondergeschikt strandgerelateerd medegebruik. Nou ja, je, je kan er, in mijn beleven kan je er alles onder verstaan, je kan, je, kan er, je kan er ook brood gaan verkopen, je kan er een slager gaan op het, op, het moment, op het moment als je ziet want we hebben het over kwaliteit kwaliteit betekent dat je de, de toerist die biedt je wat ze willen op het moment als jij ziet dat in, een, in jouw onderneming ook vraag naar bepaalde dingen is, wat ze nergens vinden dan ga je dat aanbieden en daarin ga je ontwikkelen en natuurlijk heb je een centrum en heb je daar de winkels, maar je zou als centrum zijn, dan zou je ook kunnen samenwerken dan zou je ook kunnen zeggen van nou goh, laten we daar samen iets in, in verzinnen en dat hoor ik ook dat dat zich ontwikkelt maar, dus dat is toch een hele goede zaak ja, uh, maar welke, welke, welke, die, die poging, ja, welke poging is er dan vanuit de strandpachters ondernomen om, om die samenwerking met, met het dorp te krijgen nou, heb je die, die initiatieven wel genomen volgens ja. mij is dat wel um, en ik, ik ga geen namen noemen maar volgens wat ik gehoord heb is dat er een bedrijf is geweest die heeft een, een, een, een bedrijf in het centrum een bananet daarin en daarin is er een samenwerking uitgekomen. Dus ik denk dat je niet, je moet niet te bekrompen blijven en denken van nou alleen maar strand, je moet alleen je broodje en nee, pakket verkopen. Is, Wat willen we nou kwaliteit Hoe is dit, toch? Hoe is dit nu te rijmen? Nu, nu, nu ga je allerlei artikelen verkopen. Hè, en of ik daar voor of tegen ben, dat is een, dat is een ander verhaal, hè? want het draait voornamelijk om wat we met elkaar afgesproken hebben en ja. hoe de gehandhaafd wordt, ik bedoel die discussie die kun je later voelen, maar je gaat allerlei artikelen verkopen die in het dorp verkocht worden, tegelijkertijd zeg je over een zeilvereniging hè, die daar een kantine heeft en misschien broodjes die nu nog eventueel broodjes mag verstrekken en dergelijke dat... want als die maar geen horeca gaan doen nee, dat is, dat dat is, een, is, een, hele, dat is een hele onterechte vergelijking, want een zeilvereniging is een een watersportvereniging die daar zich ontwikkeld heeft voor de, voor de leden. Um, ja, zij die, mogen opeens mogen zij permanent geen, geen staan o, Mag ik even uitpraten? Oh, opeens mogen zij permanent staan, mogen zij opeens op, op een tweede verdieping erbij hebben, terwijl er genoeg paviljoenhouders zijn die zeggen van ik zou ook graag permanent willen staan. Ze geven de kans aan die vijf om zich te ontwikkelen en opeens schiet daar een, een, een zelfvereniging erboven die daar permanent mag staan met een tweede verdieping. Nou Sorry, maar dat vind ik geen vergelijking met een, een ontwikkeling binnen een bedrijf dat je meer gaat verkopen dan alleen je broodje kroket. Dat, ja, laten, we die, dat, uh, laten we die scheiding wel even aanhouden staat, Want ja, het uh, staat buiten, uh, hebben, buiten de handel die er gedreven wordt. Nou, we hebben uh, al een keer over de zelfvereniging gesproken met, hmm. uh, met de diverse partijen. We hebben het nu over de brief die ik schrijf. Hmm. En eigenlijk <coughs> vind ik het standpunt van Hanneke Mel helemaal niet zo stom. En vind ik het eigenlijk het standpunt van Jerry heel erg sterk. Het is een boterzachte. Uh, uh, bestemmingsplan neergelegd. Dus eigenlijk zou je daar eens mee ja, moeten beginnen. En dat is natuurlijk de brief die jij schrijft. Wie, wie gaat dat afpalen dan? Hoe ga je zeggen van... Dat mag niet en dat mag wel hoe, Is dat hoe, de bedoeling van dat? deze brief geweest? Om, om dat nou een keer duidelijk... Ja, want dat krijgen. was mijn vraag eigenlijk ook naar aanleiding van de een brief. Wat is de bedoeling? De bedoeling is, is in eerste instantie dat ik zeg van moet je luisteren. Wij hebben, wij hebben afspraken gemaakt. Hè, en dat is dus... Na de, maar, na, nee, wacht even. Na het college, ja. naar het college toe. Van, kijk, ik constateer dat zich langzamer, zeker detailhandel aan het ontwikkelen is op het strand. Daar heb, zijn ook bezwaren tegen vanuit het... Ja, vanuit dat is een goede dat, de, dat is zo. Dat constateer ik. Ja. Dus wat ga je daaraan doen? He, dat, dat vraag, ik, vraag ik aan het college tegelijkertijd geef ik ook aan dat we in de toekomst die discussie eens moeten gaan starten over wat je nou werkelijk wil hier met, met Zandvoort en met, met Strand ja. kijk mij persoonlijk ik heb persoonlijk is dat. Als ik ergens op een strand zit en er wordt van alles verkocht, vind ik het allemaal hartstikke gezellig en allemaal hartstikke leuk. Maar we hebben dit niet afgesproken. En, bij, en, en, en daarom blijf er dus ook op, op hameren dat nu met, met, met de strandpachters het vaststelling van, van het bestemmingsplan wat we gehad hebben, er is een hoop commotie over geweest, maar ze hebben veel meer ruimte gekregen, veel meer vierkante meter. Ze zijn in de loop der tijd veel meer dingen toegestaan en zo. En het is ook eens een keertje even genoeg. Probeer nou niet iedere keer maar weer die randjes maar, op te zoeken in de regeltjes van nou wat zouden we nou nog meer kunnen pakken. Het, het is natuurlijk duidelijk dat als er een, een, een laat ik maar zeggen een, een niet al te scherp bestemmingsplan ligt dat je dingen gaat uh, doen want in feite mag dat dan ja. Ja. dus eigenlijk kom ik toch weer terug bij uh, Jerry Jerry en, en uh, de hele raad dus, ik, uh, gaan jullie daar gaan jullie daar wat mee doen? Want deze brief die wordt besproken, je krijgt antwoord van het college, maar eigenlijk zouden raders kunnen zeggen van nou, wij vinden het goed zo. En we gaan uh, uh, nou ja, er zijn een aantal ook, dingen afspreken. Er zijn natuurlijk meer factoren. Hè. Kijk, zoals je natuurlijk de pachters uh, hebben een pachtcontract. Ja. En ik neem aan dat daar ook een aantal dingen in uh, geregeld zijn wat wel en niet mag. Dat gaan we direct vragen. <lacht> ja, natuurlijk zijn er ook aantal dingen in geregeld. Dus ik denk zo snel uh, bijvoorbeeld een deel van een <coughs> paviljoen wordt onderverhuurd. Aan een ander bedrijf dat dan bijvoorbeeld een wijnhandel gaat beginnen. Ik denk dat het dan uh, de verkeerde kant op gaat. Mm -hmm. Wanneer zeg maar een strand zelf. Uh Besluit om kleding te gaan verkopen of een schepje en een emmertje. dan ja, mag dat. Maar het moeten niet. zeg maar weer losse bedrijven worden. die dan onderdeel zijn van het. van het strandpavioen. Ik denk dat dat. Een nee, verkeerde... dat vind ik ook. Vind dat, een goed dat vind ik een goed standpunt. De, het is niet voor niets dat er dan in het bestemmingsplan. daar de ruimte wordt gegeven. Want men ziet ook dat een bestemmingsplan. dat moet dan voor tien jaar gelden. maar in die tien jaar ontwikkel je wel als bedrijfseinde. Dus je moet daar wel een ruimte in maken. En natuurlijk moet je niet allemaal handeltjes en winkeltjes. en extra paviljoens erbij krijgen. Krijgen, want dat is niet goed, dat is niet goed voor, voor Zandvoort ook niet. Maar je moet wel de ruimte geven aan de ondernemers om te investeren. En dat is wat Jenny zegt, dat, daar moet je naar gaan kijken. Of het klopt binnen een vergunning. Ja, maar dat is ja, maar dat kijk, is, dat kijk, is, dat is En, en, en gewoon als je een voorbeeld geeft: kijk, als, als er een kledingzaak is in, in de kerk staat die in één keer ijs voor de deur gaat verkopen, ja dan zou Ciro die ook zeggen: ja, ja. ja hallo, ja, ja, hoorde, denk, ik heb geen ja. hoor. eigenlijk je, je moet je in elkaar uh, eens kijken van wat het voor effect is op een ander voordat je dingen ja, doet ja, ja. Ja. maar ik, ik weet op dit moment niet uh, Nico zegt dat het nu een beetje uit de hand gaat lopen dus uh, hij heeft die voorbeelden ervan ik denk nou, dat het nu op, nog allemaal klein, klein, kleinschalig is, ja. ik denk dat er ook wel een aantal ondernemers in het dorp het echt met ogen aanzien, ja dadelijk zijn het echt winkels ja. dus we moeten daar gewoon, ja nee nou ja, goed het college gaat het allemaal onderzoeken en we, en we horen het wel weer. Nico is dat een beetje jouw, uh, jouw idee dat het gewoon een keer goed vastgesteld moet worden? is dat een beetje de, de, de achtergrond? natuurlijk moet het vastgesteld. Worden, ...maar het, het is vastgesteld en je kunt natuurlijk die, die, die regels weer, weer gaan voorlezen die hier staan... ...maar er, nee, nee, nee. er zit ook een toelichting bij ja, ja. en er staat bijvoorbeeld wel dat wat, wat nou precies bedoeld wordt... Uh, God, ik, ik, ik, blijf, ik blijf erbij dat, dat, je, dat je als, als trandprachter eens een keer goed moet kijken naar je, naar je, naar je collega's in het, in het dorp. Mm -hmm. eh, en ik blijf er ook bij eh, dat je dat wij nu de zaken hebben afgesproken eh, en dat je, dat je daar nu eens een keer aan moet, moet houden. En, en, en Dat je, je nogmaals dat je, je wil ontwikkelen. Is allemaal prima. En, en allerlei leuke ontwikkelingen op het stand. Ik, ik kan ze alleen maar, ja. maar toejuichen wat, wat dat betreft. Maar het moet niet zo zijn, dat je een dorp leeg gaat trekken eh. Nou, dat gebeurt. Ja, maar dat, a, a, a, a, a, dan kom ik a, toch ]zaam. weer terug. En nee, maar even want daar, daar, daar ging want, want, ook maar, Mijn essentie, of tenminste ik, ik begrijp precies wat jij bedoelt hm. alleen ik begrijp wat, ja, ik, begrijp wat er, ik bedoel ik begrijp ook wat ik bedoel. Er gebeurt dus niets om dat een halt toe te roepen als het zo een excess zou zijn ja, dat betekent is... handhaven nou, dat, dat, dat betekent maar, in dit geval. ook dat het is. Waar het mij, mij nu om gaat, want Jerry zegt ook. Want ik, ik, hij, ziet, hij ziet het maar in, op kleine schaal gebeuren. Hmm. Ik zie het ook niet op hele grote schaal gebeuren. <kijf> het is maar klein. Maar het, het, alles begint hier maar klein. Ja, dat dat, dat, dat, dat hebben, zie ik ook wel. Dat toen het bestemmingsplan vastgesteld ja. moest worden. Toen hebben ze een, inventaris, een inventarisatie gemaakt. van de, hoe, de, hoe alle strandtenten gebouwd waren. en ja. zo. Hè? Of dat wel past er binnen. <laughs> vige, toen de, Daar Dat klopte helemaal geen. Geen, geen bliksem meer van dat komt en dat begint allemaal klein maar er wordt niet op gelet en over een aantal jaren zit je ineens weer met allerlei excessen maar, uh, schreeuwt iedereen weer moord en brand als dingen teruggedraaid moeten worden ik kom, ik kom even terug de uitbreiding van de strand hè? is goedgekeurd door de raad. Ja. Daar zitten jullie in. Daar was ik een groot voorstander van. Kijk. Dus dan moet je niet achteraf zeggen: van ja, ze, ze bouwen maar en ze doen maar. En dat nee, heb... nee, ik heb het over het vorige bestemming. Okay. De situatie zoals die was toen. Het allemaal vernieuwd moest worden. Jerry wilde wat zeggen. En Hanneke moet ook natuurlijk nog. Hè? Nou, kijk, ik ben het met Nico eens. Wij leefden, zeg maar, om dat eventjes te zeggen, in de veronderstelling dat dit soort dingen niet mogelijk waren. Dat, dat, die, in, die veronderstelling was ik ook. Alleen nou, nu zie je gewoon dat in het bestemming. ...bestemmingsplan... Uh, ja, het, ...ja, het boterzacht is opgenomen. Dus het kan. En ja, dan kan je onderzoek doen... ...wat wel en niet kan. En uiteindelijk... ...ja, zal de strandpaviljoenhouder... ...ja, gebruik van kunnen gaan maken. Ja. Dat is het bestemmingsplan... ...en, het, en de wetgeving die, uh, die dat toestaat. Dus ja, ik denk... ...dat, dat, dat we weinig keuze hebben. Nico. Dan is het aan jullie om in te grijpen, of niet? Nee, maar goed... ...het is nu al vergund, dus... ...je, je ja, kan het wel weer terugdraaien, maar... Ik denk dat je, je moet niet veel naar het kleinschalige kijken. Je moet gewoon goed in de gaten houden of het niet wat je zegt, dat er extra bedrijven bij komen die los of zelfstandig gaan opereren. Daar moet je naar kijken. En daar kan je, als gemeente zijn kan je naar de vergunningen kijken of het klopt met wat er staat en wie daar, wie daar um, exporteert. En dat is het enige waar je naar nou kan kijken. Maar ga alsjeblieft niet bedrijven die zich ontwikkelen, en ik heb het idee dat het zich goed aan het ontwikkelen is, ga dat niet weer uh, in tot, uh, tot alleen een broodje kroket want we willen naar een kwalitatief goed zandvoort en daar moet je ja, daar... Jullie, jullie zijn complete restaurants geworden in de loop der ja, tijd natuurlijk zijn, we complete zijn helemaal restaurants niet beperkt geworden. tot een broodje kroket want jullie hebben een heleboel andere mogelijkheden het gaat alleen om die detailhandel dat je daar een beetje voorzichtig mee omgaat en dat je niet een grote concurrent wordt voor het dorp en, daarom, is, is het en daarom moet je het kleinschalige toestaan en moet je niet meteen gaan roepen van ja als het grote, uh, grote bedrijven of ketens komen, nou dan moet je op gaan letten. Maar laat het kleinschalige wel toe. Is Want dat hoort bij het. Dat is moeilijk in regelgeving bedrijven. te vangen: kleinschalig. Nou, dat is om om om om om relatief. Omdat het redelijk ruim is. Maar uh, wat ik een beetje bij Nico. <laughs> Is, uh, hij ziet, zegt zelf, en dat ziet hij ook, dat het niet excess, excessen zijn. Maar hij waarschuwt gewoon van, jongens, let een beetje op je zaak. Ja. Dat is wat je zegt. Want is, is de strandpachter bereid om het heel kleinschalig te houden? En te beperken tot een zonnebrilletje en een t-shirtje? Ja, dat, dat, en, en, en... dat zal het gesprek worden, denk ik. Huh? En, en ik denk dat de strandpachters, tenminste de voorzitter, voorzitter van de strandpachtersvereniging zegt hier ook, uh, uh, misschien uit eigen naam, maar misschien ook als voorzitter, van laten we het inderdaad kleinschalig houden. Maar dat hebben we altijd al geroepen ja. en ik geloof niet dat daar, dat daar andere bedoelingen mee zijn op het strand. Ik, ik... Ja goed, als je dan in, bij, een, bij een strandtent komt, ik ga het niet na, geen namen noemen hoor, maar het is een aantal maanden geleden was ik op het strand en dan zie ik een aankondiging van binnenkort opent deze winkel. En dat is dan niet een wijnwinkel ja, nou ja, dan moet je kijken of dat klopt binnen een, binnen een vergunning en binnen, binnen de overeenkomst. Nou, en daar zal... Ja. Nou, maar dat, dat vind ik ook een goede boodschap. Ja. En als het daarom gaat, dan zal de Stroompachtersvereniging best mee willen denken om te kijken hoe, hoe dat ingeklemd moet worden, denk ik. Nou ja, dan zal je moeten kijken of dat ook zo'n dodelijke steek is ja. voor, uh, voor de omliggende. Ja, dat, dat kan dus altijd onderzocht worden. En nu wordt er onderzocht uh, wat wel en wat niet mag gemeentewijs? Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Ik bedoel, dat moet maar hoe lang gaat dat duren zo'n onderzoek? Daar moet ik Jerry wel gelijk in geven, op, want ik, ik, ik schrik daar dan ook wel van voor zijn antwoord, want ik denk ja, eigenlijk zou je de zaken zo vastgelegd hebben moeten dat je daar niet meer over hoeft na te denken wat nou eigenlijk precies wel en wat niet mag, hè? Dat, dat, dat, dat is... Ben je eens? Dit is het begin van, van. van een discussie, <laughs> ja. dat is duidelijk, die nog ja, lang is. gaat duren. Uh, ik, uh, ik heb ook zo'n idee dat we jullie nog wel eens een keer terug zullen zien hier uh, over een tijdje, om te kijken wat de stand van zaken is. Misschien... Uh, ideeën bij het inwerken voor dit onderwerp ben ik ook nog gestuit op een paar andere onderwerpen die met handel op het strand te maken we hebben, de ambulante handel en dergelijke. We hebben we geen tijd nu voor om daarover te praten. Maar misschien is het voor jullie een idee om die ook eens een keer te betrekken in datgene waar je over denkt. In ieder geval bedankt voor jullie komst, voor de standpuntuiteenzetting, uiteenzetting. Dat is ja, ja. duidelijk. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt, en wij gaan door met Ellen uh, Parsons. Since the last goodbye. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort op ZFM. zo ver Alan Parsons, uh, aangeschoten, aangeschoven, Schoven, aangeschoten, aangeschoten <laughs> ja. komt nog, het wordt weekend, uh, ik ben helemaal in de war. Jan <laughs> van Voorst van Scuba Republic uh, en hij is genomineerd voor uh, de meest creatieve ondernemer. Ja. Waarom Jan? Nou, ik moet zeggen dat uh, de nominatie, uh, wat dat betreft, als een, uh, als een leuke uh, nou ja, verrassing in zoverre natuurlijk kwam. We zijn nog niet zo heel lang geopend. Ja. Dus uh, ja, en ik begreep dat er, dat er dit jaar op gastvrijheid uh, wordt, uh, wordt gelet en onthaald. Uh, dus nou, dat uh, is natuurlijk hartstikke leuk dat dat wordt aangegeven. Dat uh, kennelijk is teruggekoppeld. Dat, uh, dat ja. mensen dat bij ons terugvinden, want we doen daar natuurlijk wel heel erg ons best voor. Maar... Jullie zijn uh, dit jaar open gegaan? Ja. Uh, ik heb de bouw uh, gevolgd met uh, eerst diep en toen een zwembad en toen een huttenbouw volgeschilderd geschilderd. En nou staat er zo'n Jeep uh, of Landrover prominent naast. Ja. Dat klopt. Hoe is het nou met de... Uh, uh de duikschool, duikcentrum. Is het een duikschool of een duikcentrum? Nou, het is een uh, zoals uh, uh, we zelf hebben gezegd, het is een duikresort. <laughs> Zo moet je het maar dan wel dan een klein opraai. resortje. Ja, dat, daar komt die gasvrijheid voel je al een beetje ja. omarmen. Maar het is, uh, dat, dat is het, dat heeft daar wel mee te maken. Dat natuurlijk het is een, uh, wat dat betreft een, een, een uniek project in, uh, in Nederland, denk ik. En wat ook echt gericht is op, uh, op, het, op het vakantiegevoel, op het uh, op, de, op het ophaasten in de zin van. Uh, van mensen uit hun normale. Uh, uh, dagelijkse routine halen. maar ze plaatsen in een vakantieomgeving. en daar intensief bezig zijn met het volgen van duikopleiding. Nou, dat. Uh... Dat gaat gelukkig goed, want het is natuurlijk super spannend. Nou, ja. Inderdaad, na een lange tijd van verbouwen en plannen van uh, voorbereiding en eigen bad te gaan zetten. Dan hoop je natuurlijk altijd dat je niet zelf de enige bent die het een fantastisch idee vond. Nee, het liefst, het liefst een heleboel andere ook. Een heleboel andere ook. En dat blijkt te werken. Ja. ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. We hebben de, de cijfers die we geprognotiseerd hadden. Daar zijn we al uh, hmm. daar zijn we echt al overheen. Dus dat is eigenlijk. Uh, dus grote aantallen. Er uh, zitten nu bijna bij de 150 mensen die een proefduik hebben gemaakt. maak je dan, uh, dan over uh, Zandvoorters of ook over toeristen? En of... Het is in de eerste, de eerste anderhalve maand uh, waren er heel veel mensen uit, uh, uit de directe omgeving, mm. dus echt uit Zandvoort. En dat is zich langzaam aan het uitbreiden naar uh, mensen uit Breda, uit Arnhem, uit Roermond, uh, dus echt uit het hele land. Is het een beetje Zandvoort? Ja, daar komt, daar wordt een, een, nou, we bieden de duikcursus in drie dagen aan. Dat kan omdat we dat eigen zwembad hebben, kunnen we, uh, waar het over het algemeen in Nederland vijf weken duurt. dat je dan altijd afhankelijk bent van een extern zwembad. Kunnen we het in drie dagen doen, dus daar kunnen we hele mooie koppelingen mee maken. Met, uh, met hotels, met bed and breakfast. Met, uh, dus ja, dus mensen maken daar echt een weekend van. Mensen komen uh, bij jullie duiken? Ga je ook met ze de zee in? Nee. Nee, voor de opleidingsduiken is het, uh, blijft de Noordzee gewoon te onvoorspelbaar, okay. te sterke stroming, zeg, een slecht zicht. Dus we doen wel een aantal oefeningen uit de cursus uh, die we aan de oppervlakte kunnen doen, doen we wel. Ja. Uh, op strand of in... Uh, uh, in het ondiepe gedeelte van de zee. Dus we betrekken de, de eigenlijk, ja het ligt voor je deur. En dat ja. is natuurlijk fantastisch om dat als beleving uh, erin mee te trekken. Ja. Want dat is de reden waarom mensen uiteindelijk uh, komen. Omdat ze dat uh, het qua beleving aansluit bij de reden waarom ze graag zouden willen leren duiken. En dat is als je naar nou de omgeving van strand en een vakantiegevoel zit, is ja. dat iets heel anders dan wanneer je het uh, op een industrieterrein uh, naar een duikwinkel ja, ja. moet en in de avonduren naar een openbaar zwembad. Nou heb je na.. Nou, uh drie dagen? Welk brevet heb ik dan? Dan heb je Open Water Diver brevet en dat, uh, we hebben hier dan aan van Paddy. In de, is dat de ja, ja. Ja, en de en Volksmond heet het eigenlijk, uh, hoor je vaak mensen zeggen van ik heb mijn Paddy gehaald, maar eigenlijk zeggen ze dan ik heb mijn Open Water Diver brevet gehaald en dat is je, je, je, je ja, de duikdiploma waarmee je over de hele wereld tot 18 meter diepte kunt duiken. Gaan jullie ook verder met de cursussen? Ja, ja. We gaan uh, alle vervolgcursussen uh, doen we, van Advance, Rescue, dive Master. Ja. Ja. Dive cursussen doen we best veel. Uh, we doen heel veel specialties, dus dat wil zeggen mm. mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaald facet van duiken. Daar zijn ook allemaal specifieke cursussen voor. Het gaat over die, van diep duiken tot onderwater fotograferen, tot met verrijkte lucht duiken. Uh, dus dat, dat, dat, uh, dat is allemaal op aanvragen, want je hebt natuurlijk je standaard cursuspakket. Ja, dus we hebben een programma waarin we elke dinsdag en vrijdag starten we bijvoorbeeld uh, open watercursus, open waterdriven cursussen. Ja. En uh, op het moment dat mensen een specialty willen doen, dan nemen ze contact met ons op en dan plannen we dat apart in. Heb je. Um al terugkoppeling van mensen die bij jullie geslaagd zijn en vervolgens naar Egypte gegaan zijn om een dwarsstraat te noemen ja. en daar gedoken hebben. Ja. ja, dat hebben we inderdaad, want we, dat houden we een beetje bij via, uh, zo goed mogelijk bij via Facebook. We hebben dus een eigen Facebook uh, pagina ook gestart van Scoop Republic waar mensen dan ja? fan van kunnen worden. En uh, daar krijgen we dus heel vaak uh, reacties van mensen van uh, wat laatst van iemand die had het inderdaad op de allerslechtste weekend dat je volgens mij kon treffen hier aan, aan de kust. <laughs> het regende en het stormde en zijn we naar het buiten water gegaan en het waren echt de zware omstandigheden maar die, die stuurden een mailtje die gingen naar het week naar Bonaire en die koppelde dus inderdaad terug dat, dat de nieuwe wereld voor ze was open gegaan. kies Je ook wel hoor? Ja, kan een ja nou, dan ga je van 8 meter zicht onder water, ga je opeens naar Bonaire en dan heb je opeens 40 meter zicht. En dat is alsof er een gordijn op wordt getrokken. Jullie zijn scuba diving, ik noem maar even wat snorkel en al dat soort dingen doen jullie niet. Dat, dat is ook de, de, uh, snorkelen, uh, snorkeltechniek is een onderdeel van de open water Diver uh, okay. cursus dat zit er, zit er een gedeelte bij in maar je hebt ook specialties voor mensen en uh, vooral ook kinderen die daar die dat, uh, dus ja. daar gewoon eigenlijk meer technieken over leren, iedereen kan wel met een snorkel aan de oppervlakte drijven en uh, een beetje naar beneden ja. kijken, ja. maar er zijn ja. ook echt technieken van hoe klaar je, je oren, hoe kan je in een hoek duiken, naar beneden duiken, naar de bodem, ja. daar langer blijven, ja. duikt dat met gewichten dan, dus daar, okay. ja, dus daar is van alles uh, de, meer discipline dan alleen met perslucht uh, duiken? Ja, in, in, feite, in feite wel, maar daar ligt wel de. Dat is wel dat de, de, de, de, de, de hoofd. Hoe uh, kost dat nou, zo'n uh, zo cursus? De open water diver cursus is 459 euro. Oké. Okay. En, dat, en drie dagen dan? En dat is drie dagen. Ja. En dat, uh, je zal hem ergens, uh, anders ongetwijfeld zal je hem uh, ergens goedkoper kunnen krijgen, dat zoals dat eigenlijk zo. alles. Maar ja, we zeggen de faciliteiten zijn, zijn dermate, er zit een eigen zwembad ja. in, je zit aan het strand, dus dat biedt gewoon... Uh, je kan voor 250 uh, uh, gulden, Antilliaanse gulden, dus een uh, duikbevet halen, maar ja, dat heen en vliegen kost zoveel. Dat kost zoveel, ja. ja en, en de vraag blijft altijd of je dan inderdaad alle onderdelen uit de cursus uh, wel daadwerkelijk ja. krijgt. Ja, nou, dat, is, dat is wel eens een vraag. Ja. Ja. Maar even terugkomen tot uh, de reden waarom je hier zit, afgezien van uh, het ja. geweldige bedrijf wat je hebt. Creatief ondernemer, omdat je klantvriendelijk bent, gastvrij, uh, ben je genomineerd. Ja. Oké, nou dat is dat heb ik begrepen dus dat is ja nou dat is in, in, in, in zo'n zo korte tijd is dat echt geweldig Ja, nou, dat is fantastisch want uh, het is natuurlijk je je probeert met een bepaald idee uh, een, een bedrijf op te zetten en uh, uiteindelijk denk ik dat uh, mm -hmm. dat Zeker in, in, in, eigenlijk in elke branche is het, uh, je kan reclame maken wat je wil, maar op het moment dat, de, de belangrijkste reden, zeker bij dit soort de opleidingen, is dat mensen het verder vertellen dat ja. ze een positieve ervaring hebben gehad. Wel ja. okay. nou leuk, um, wij gaan dat zien hoe dat afloopt in september, ja. bij ja. de ondernemersavond die gehouden gaat worden in Zinterparks Oké. Okay. Toch? Centerpolitis, ja. ja? Ja. Ja, ik vergis me steeds in, in, in de namen Dat daar zo. <laughs> okay. Maar goed, Heel daar goed. is het. En daar zal op de avond de, uh, het Haringmeisje uitgereikt worden aan de meest de creatieve ondernemer van nou, ja. dit jaar. De nominatie is ja. al een. Ik heb uh, hier toevallig ja. voor mij 18. 20 nominaties. Ik 20 ga ze niet nominaties. voorlezen, maar daaruit wordt gekozen door de deskundige jury en daar komt een aantal mensen uit en die worden daar dan voorgesteld. Ik ga ook eindigen met uh, zin induiken te leren. Is zin in Zandvoort. Ja. Oké. Okay. Dat is een stukje uit, is... uit jouw nominatie. Een stukje. Okay. Ja. Dat is een, uh, een goede aanvulling. Ja. Dus ik uh, Jan, bedankt voor je komst. Verlengde van het. Veel succes en sterkte en wij gaan door uh, met mijn... Oh boy. Goed.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 En uh, ondertussen is uh, Hubert Brata gescholven. laatste gast van vanochtend, om te praten over de bakfietsrally. Ja, je zou het eigenlijk moeten zien, <laughs> want de, uh, de hele weg oh, ligt vol met uh, attributen. En uh, Borden voor de bakfietsrally uh, 2011, 15 mei, die is geweest. Deze? Ja, de gooise bakfietsrally. Vier... Het is dus niet zomaar iets wat in Zandvoort eenmalig gaat plaatsvinden, uh, begrijp ik. Nee. Het is een, een, een landelijk project voor de Daniel de noet Stichting. Laten we eerst even naar de stichting gaan. Wat doet de stichting? Uh, het is geen uh, stichting, het is een kliniek. Maar ik begrijp, deze opmerking komt vaak. Maar het is een uh, kliniek, het is verbonden aan het Josephine Neskens Instituut in uh, Rotterdam, wat uh, samenwerkt met de hoe heet het, de Erasmus MC He, het is een grote ja, ziekenhuis in, ja. en zij zijn specifiek gespecialiseerd in kankeronderzoek mm -hmm. um, en met name dan ook nog in uh, stamcelkankeronderzoek. Uh, professor dokter Wolter Oosterhuis heeft bedacht dat eigenlijk uh, kanker zich net zo ontwikkelt als uh, gewone cellen, dus je hebt uh, gewone kankercellen en je hebt uh, Kanker stamcellen en de meeste chemo die gaat uh, valt de gewone vallen de gewone cellen aan en uh, dan heb je nog steeds de kanker stamcellen mm -hmm. ja. en zolang die niet aangepakt zijn um, ja komt de kanker terug dus zijn dat... onderzoek is met name gericht op de aanpak en de aanval op de kanker stamcellen ja. zodat je het in de kiem kunt smoren daar is natuurlijk heel, heel veel geld van nodig. Vandaar dat er allerlei uh, dingen georganiseerd gaan worden. En jij organiseert bakfietsrallies door heel, door heel Nederland. Ja. En dat is eigenlijk begonnen in 2000 toen wij een stichting hebben opgericht om voor de Daniel Den Hoed uh, fondsen te werven um, een van de initiatieven was de bakfietsrally uh, zelf heb ik een berg beklommen via de stichting Climb for Life die we daarvoor op hebben gezet en uh, doen wij ook trapraces in hoge gebouwen um, maar dit is eigenlijk een initiatief omdat kanker is iets wat je met het hele gezin beleeft. dus het is ook leuk om met het hele gezin een goed gevoel in de bakfiets te hebben uh, en daardoor is dit initiatief, en dat ja, wordt enorm gewaardeerd door, door de deelnemers en de mensen die daar hun naam aan willen verbinden... Nou, ik zie al een aantal, uh, aantal grote uh, sponsors, zie ik erop staan. Nou, je, Babu is natuurlijk de leverancier van, uh, van de fietsen. Die kan je ook huren. Hè? Als, ik een, als ik mee wil doen, ik heb geen bakfiets. Sterker nog, je hoeft huren. het niet te huren. Je mag hem lenen. Je mag hem lenen. Oh, dus uh, Babu is zo vrij om dat te doen. Omdat wij begrijpen dat niet iedereen een bakfiets heeft. Nee. Of van wellicht te ver moet komen uh, om zelf op zijn bakfiets te komen. Um, helaas gaat dan de prijs van de meest leuk versierde bakfiets aan je neus voorbij. Want die prijs wordt natuurlijk uitgegeven. Je mag er niet een dag van tevoren halen. Nee, ja, ze komen hier. We hebben er ongeveer 30. Uh, en zij leveren ook nog een uh, service monteur aan. Dus als je met je eigen bakfiets komt, dan controleert hij ook nog de fiets. En mocht er iets misgaan onderweg, dan uh, funken rijden zij rond... ...om ook okay. te zorgen dat uh, de bakfiets weer verder kan rijden. Uh, 27 augustus gaat dit plaatsvinden. Ja. Uh, de, de route? Half drie, de route gaan we zo hebben. Ja. Uh, waar ontmoet men elkaar? We ontmoeten elkaar op het Badhuisplein, dus naast Holland Casino. Ja. We hebben toestemming gekregen van de gemeente om daar te starten. leek mij een mooie locatie, zeker als je met een hoop bakfietsen bent die er fris en vrolijk uitzien. Ja. Um, en dan rijden we eigenlijk vanaf daar in zuidelijke richting de boulevard af, wat de uh, gemeente ook toestemming toe heeft gegeven. En dan maken we daar in het keerpunt, gaan we richting de Brede Rode Straten, rijden we eigenlijk binnendoor, door het centrum richting uh, het visserspad en ja. daar heb ik van uh, de waterschap van PBN, PBN, toestemming gekregen om de hekken te ontsluiten want ik heb begrepen wat vrij bijzonder ja, is ja, ja, ja, ja. en mag ik dus met die bakfietsen, het visserspad op ja het visserspad op en vervolgens uh, de slaan we af naar de weg en gaan we ja. via de oude tramweg gaan we weer terug uh, ...richting Zandvoort over de Haarlemmerstraat. Daarbij is de, de Zandvoortse fietsvierdaagse zo vriendelijk geweest... ...om uh, verkeersregelaars uh, te organiseren en nog enige uh, vrijwilligers... En is de uh, Solex Race, dat is ook ja, de die dag, want is aansluitend, want die is aansluitend om uh, ons te helpen bij het opzetten, zeg maar, uh, bij de finish die op het Solex Race circuitje zal zijn. Dus uh, in het dorp wordt de, er gefinished, in de, in de haltestraat En uh, ja, de uiteindelijke finish zal waarschijnlijk komen te liggen op het Gasthuisplein. Ja. Uh, daar heb ik ook een uh, lucht kussen geregeld via de firma Lees die dat voor kinderen als ze uit de fiets zijn gestapt kunnen ze daar even op spelen Star Cuisine is zo vrij geweest en zo attent om ons ook van wat eten te voorzien er mm -hmm. zal een Indisch hapje zijn voor de mensen die uitgefietst zijn, deelnemers kinderen krijgen een goodie bag waar wat leuke dingen in zitten op de tafel helaas kan ik voor de kijkers thuis of de luisteraars thuis niet oh, ja. laten zien wat er is. Nou, we kunnen het wel even doen hoor. Ja. er zit een spel bij, er zit een een fotokaart bij en er zit een kleurplaat voor kinderen bij. Uh, de fotokaart is een kaart met allerlei nummertjes erop. En het is de bedoeling dat mensen die opdrachten ook gaan vervullen, geloof ik, hè? Ja, het is, je zit toch zeg maar een, een klein uurtje met je kinderen in een bakfiets. Dus het is leuk als je wat spelletjes doet met ze. Uh, dus daar hebben we ook voor gezorgd. Dus er is eigenlijk van ra, ra, wat zie ik? Ja. Dus er zijn fotootjes uit de omgeving uh, die ze aan kunnen krijgen. We hebben kaarten waar dat ze met elkaar kunnen spelen. Er is een kleurplaat. Um, zoals u zich wellicht kan voorstellen is het best lastig voor een kind om in een, uh, in een bakfiets een een kleurplaat ja, ja, ja. in te kleuren. Ja, dat wordt een leuk resultaat. wel dus Degene die dat het meest overtuigend doet, die zal ook een prijs krijgen. Ja. Nou ja, er zijn dus die uh, voor... diverse prijzen te winnen voor allerlei ja. uh, disciplines. Maar niet voor snelheid. Nee, het blijft een ontspannings. Uh, ja, dag. precies. Hubert, wat, wat we zien, en dat was ook een vraag, maar ik denk dat je hem al eigenlijk gedeeltelijk beantwoord hebt, is dat we een aantal bakfietsen zien van die types waar kinderen voorin zitten. Ja. Uh, en niet een, een, een bakfiets zoals de bakker die vroeger had. Nou, zolang je naar kijkt. Voor mij is iedere bakfiets een bakfiets. Ja, ja, ja, ja. En uh, mag iedereen meedoen? Als het leuk versierd wordt en dan wordt er wordt een rolstoel uh, voor opgezet. <tiek> voor mij eh, ik vind het leuk als je meedoet. Ja. Uh, maar kan het, ik denk dat we een zijn. <laughs> nou, nog niet zo lang geleden gingen uh, bar en duiven worden met de Haringkar door het dorp. En dat is ook een, een soort bak. Ja. Een geweldig ding. Nou ja, vooral omdat je samenwerkt met Arlan Berg van ja. Solix. Uh, nou, Arlan, nou, volgens mij. Je heeft een, een Haringkar. Uh, op de fietsen krijgen. <tiek> <tiek> ik, weet, ik weet dat je luistert. Dus ik ben zeer benieuwd naar je reactie. Um, een gezellige dag, ontspannen dag met een, een, een toch een serieuze uh, ondertoon. Ja. Dat je, je verzamelt geld voor, uh, voor het onderzoek. Um, Wil ik nog wel iets over zeggen. Ja? Dat al deze mensen uh, niets aan deze. Dus iedereen die meewerkt en ons helpt, krijgt daar zelf niets voor. Dus al het geld wat zeg maar, gedoneerd wordt, of dat nou via sponsoring is, in eh, een van de uitingen die wij hebben tijdens deze dag, of eh, de mensen die de bakfiets, eh, op de bakfiets komen zitten en met ons meerijden, eh, al het geld gaat rechtstreeks naar de Daniel den Hoed stichting. Okay. Daarbij is het misschien nog leuk om te vermelden dat eh, indien u meer dan 60 euro overmaakt, dan, eh, omdat de stichting een ambie-verklaring heeft, kunt u het ook nog belasting eh, van de belasting aftrekken. Kijk, okay. dat willen we horen. Dat willen we horen, maar de deelname kost dus betalen 50 euro. Ja. Dat is per bakfiets, begrijp ik. Dat is per bakfiets, dus als één bereider. Um, ja, en als je vier kinderen meeneemt... Ik zeg dan zeggen zeven kinderen voorin. Dan is, het, dan is het ook voor die vier kinderen. Ja, ja maar en als je dan nou, drie meen ik dat door de kennen met duinen gaat hè, met vier kinderen voor. <laughs> ja. het gaat niet om snelheid dus dat scheelt nee, dan weer nee. nee, maar je maakt er gewoon een leuke dag van, van uh, voor de mensen een goede fietstocht uh, ja. leuke dingen voor uh, voor de kinderen onderweg je mag ook stoppen wanneer je wil uh, uh, ja. dan ben je verder en hoe laat moet de laatste binnen zijn want je moet natuurlijk wel een keer stoppen nou ja wat ik merk is dat mensen gewoon achter elkaar aanrijden ja ja, dus er zit soms nog wel eens iemand die denkt dat hij sneller is en, een, uh, en uh, even een kortere route neemt. In dit geval wordt dat wat lastiger, denk ja, ik. zeker lastig. Door, door de duinen heen lijkt me niet het meest snelste route. Um, maar ja, meestal zijn mensen binnen een uurtje weer, wel weer terug. Uh, onderweg zijn er ook nog wel wat activiteiten. Um, en daarbij is het misschien ook nog wel uh, aardig uh, om te vertellen... Uh, ...dat de mensen die deelgenomen hebben... Uh, ...vaak zeggen... ...als het duurder was geweest... ...had ik ook nog graag meegedaan. Echter, als ik dat aan het begin al vraag... ...komt er niemand. En ik denk... Uh, ...kom het beleven, kom het meemaken... ...ga naar de website www.bakfietsrally.nl ...ga naar Facebook... ...op Bakfietsrally... Uh, ...schrijf je in... Uh, of sponsor en vraag mij op info at uh, voor gegevens en hoe dat mogelijk is. En support en steun dit ja. enorm en leuke initiatief. Dan komt het helemaal goed. Uh, ja, het is over drie weken hè? en uh, heb je al inschrijvingen op dit moment? Ja, we verwachten ongeveer dat er hè, meestal rond de 50 uh, mensen meedoen. Ja. En uh, Baboe levert uh, rond de 30 bakfietsen aan. Ja. Uh, maar daar is het wel van, eh, wie het eerst komt, die het eerst ja. maalt. Okay. Dus ik, en daarvoor is het wel verstandig om niet op het, tot het allerlaatste moment te wachten, want ja. dan zijn de bakfietsen wellicht ja. op. Ja. Uh, je zei 50 euro en zelfs als je meer dan 60 doneert, uh, is de, is de, de ja. uh, Dit moet wel gestort zijn voordat men deelneemt. Ja, de... Uh, inschrijving werkt op uh, autorisatie tot een eenmalige incasso. Ja. Uh, dus dat controleer ik en ja. ik zal gewoon hè, het inschrijfgeld en eventueel extra donaties van de bankrekening afschrijven. Oké. Okay. Oké, okay, dus uh, voor uh, volledige informatie www.bakfietserally.nl. Juist. Info. At ja. Daar kan uh, alle informatie uh, weggetrokken worden Ook daar kan ingeschreven worden ja. En dan zien wij uh, 50 bakfietsen En Twitter en Facebook Oh ja, Facebook, Twitter, alles kan met bakfietszelly.nl oh, okay. En de 27 augustus is de race Wil je nog meedoen? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt En op is op Dank u wel Dank Dank u Bedankt wel. voor je komst Graag gedaan En wij gaan verder uh, de ochtend afsluiten ben, Met uh, de agenda voor de komende week dan nou zie ik eindelijk eens een de muziekje staan wat ik ook leuk vind, meneer de grebbe Nee, daar hebben we, gaan we dat geen dragen. tijd voor. Dat vind ik nou jammer. Goed, dit was uh, Goedemorgen Zandvoort vanuit het altijd gezellige Hotel Hoogland. Het blijft prachtig mooi weer, want het is natuurlijk jazzfestival. Ja, we hebben het jazzfestival voor dit weekend. Jazz behind the beach. Maar gisteren reeds begonnen. Vandaag en morgen zijn ook van de Dutch National Racing Team open dagen. Ja, dus je kan, uh, je kan gratis naar het circuit, ja. alleen parkeren kost een tientje zie ik hier, maar ja, Zandvoort gaan lekker lopen. Zo is dat, tof op de fiets. Dus wil je even gaan kijken, uh, auto's categorie A en B, en dat uh, is een zomerse evenement. Ja. Dus ga lekker een keer naar het circuit, als je niet al te bekend bent, dan laat je daar voorlichten ja. door uh, Kees Koning ja. bijvoorbeeld. Je, je kunt een heleboel leuke dingen gaan ja. zien daar. Er zijn ook... Uh, de gratis rondleiding in het museum. Ja, ja en, en buiten het museum. Hè? De oud-Zandvoort ja. uh, rond. Het begint in het museum. Vandaag. Minimaal 15, of maximaal en minimaal 15 personen. Dus, uh, kom en, op tijd. Speciaal voor jou is er ook weer een uh, dansfestival Bij uh, Mango's Beat Bar. Ja daar kan je uh, sal met salsa motion weer uh, leren dansen en ook zien hoe het gaat. Uh, er zijn workshops, uh, er is van alles. Er is weer van alles. En de prijzen variëren van uh, een tientje tot, wat zie ik, 110. Tot 110. Maar dan heb je ook wat. Dan dan heb, dan heb je wel workshop. maaltijden, ja. workshops en alles heb je. Dan. Dus wil je leren salsa dansen, ga naar de Mango's Beach Bar. Dan hebben we morgen zondag 7 augustus staat het dorp op zijn kop, want het is het helemaal volgeplemd met uh, marktkramen. Uh, attracties, straattheater mu muziekshows, we kennen het van Langzamerhand wel. Er is van alles te doen en er zijn een heleboel kraampjes. Grootste jaarmarkt. Sorry. Grootste jaarmarkt. Ja, het blijft altijd een, uh, een gezellige dag in Zandvoort. Ja. Mensen komen van Heinde en Verre ja. om hier van alles okay. te kopen en te kijken. Ja, nou, en de, ja, de volgende week. En uh, jij, ik uh, specialiseer me in de salsa en jij natuurlijk in de tango. Ja, logisch. Maar dat is zondag. Dat is zo. Het is maandag 8 augustus. Bij ja. Meijer, ben je, kun je tango leren dansen, of als je het dan heel goed kunt kun je gewoon deelnemen. Vrijdag 12 tot en met zondag 14 augustus is er de Masters of Formule 3 op circuitpark. park ja, dat wordt weer een, een heel spektakel ja. gegeven doen, want er is een Formule 1 demonstratie, maar, was ik van de week, Jan Lammers ja. en Cornuiten, komen hier ook een Formule 1 reis, race rijden met oude Formule 1 auto's. Oh, dat is leuk. Dus dat ja, lijkt zo. me heel erg interessant. Ja. Ja. Goed, het wordt inderdaad weer een spektakel op het circuit. De Masters of Formula 3. Altijd uh, gezellig en altijd druk. druk. Dan uh, volgende week vrijdag, 12 augustus, is er een Zumba-evenement op het Badhuisplein. Dat is een uh, manier van op muziek je lijf bewegen heupen, schouders en uh, voeten. Is dus wat voor ons twee. Uh, ja, dan gaan wij dus, gaan wij wel gezellig heen. Ja. <laughs> en, en we kijken ter plekke of we meegaan. Ja, op het badhuisplein. Het badhuisplein. Ja. Nou, dan sluiten we sluiten af uh, volgende week zaterdag. Van uh, elf tot vijf uur is uh, waar we het eigenlijk al over ja. hebben gehad. Dat, uh, strand schaakte Je mag komen kijken. Hey, stil. stil. Dus uh, voor de schaakliefhebbers die een partij willen zien, die kunnen daar gewoon uh, even naartoe gaan. En uh, er kon nog ingeschreven worden. Ja. Ja. Goed, dat was het voor deze week. Ja, het was weer een uh, rustige, gezellige uh, ja, goedemorgen. Ja. Zandvoort. We, gaan, uh, we gaan afsluiten. We gaan afsluiten, maar met... dat doen we niet zo, maar dat doen we met. Dag hoor. Dag hoor. <laughs> and uh, beautiful Sunday